4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Cairo zijn enkele duizenden aanhangers van de verdreven president Morsi... te voet onderweg naar een gebouw van het leger... hoewel het leger dat heeft verboden. Daarmee riskeerden de moslimbroeders een nieuwe confrontatie met het leger. De Morsi-aanhangers zijn vertrokken van een moskee in het noorden van Cairo... waar ze meededen aan een sit-in-actie om te eisen dat Morsi weer aan de macht komt. Het leger heeft gedreigd om met geweld een eind te maken aan die sit-in... Zaterdag schoten veiligheidstroepen in de buurt van de moskee... zeker 72 mossi aanhangers dood. eu buitenlandschef Ashton heeft vandaag een ontmoeting... met de Egyptische legerchef Sisi... en met politici van de moslimbroederschap. Bij een busongeluk in Italië zijn 36 mensen om het leven gekomen. 11 mensen raakten zwaar gewond. Bij Avellino, ten oosten van Napels... stortte de bus door de vangrail in een ravijn. De chauffeur is vrijwel zeker onder de doden.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 Langs de kust van de Ero in Zuid-Frankrijk zijn zeven mannen verdronken. Het water was door de hoge golven en harde wind gevaarlijk. Sinds vrijdag zijn langs diezelfde kust al negen mannen verdronken. Er staat al dagen een harde wind langs de kust van de Ero... met windstoten van 130 km per uur. Hoewel er uitvoerig werd gewaarschuwd, gingen toch veel mensen de zee in. De slachtoffers zijn allemaal mannen van boven de 40. Twee slachtoffers zijn boven de 70.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 Ja, en uh, traditie getrouwd tussen vier en vijf. in die mooie zomernacht van het goede leven. Een, uh, een hoorspel. En de komende weken. en dus ook deze week. is dat het Transgalactisch Lifters Handboek. Dat is een bewerking van uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. geschreven door Douglas Adams. Zijn uh, Caro-hoorspelregie uh, destijds was uh, in handen van Vincent van Engelen. En Hans Wijnands en de productie was van Martin Cleaver. Werd eerder uitgezonden in 1980, dus het kan wel weer. Hè? De Hoorspelfabriek. <middels> Transgalactisch liftershandboek. Dit is het verhaal van het transgalactisch liftershandboek. Wellicht de meest opmerkelijke en in elk geval de meest succesvolle publicatie... ooit door de grote uitgeverijen van Usamina op de markt gebracht. Populairder dan de hemelse huishoud-omnibus. Een groter verkoopsucces dan nog 53 manieren... om de tijd te verdrijven bij gewichtloosheid. En controversiëler dan Oedon Kolofits filosofische zevenklapper... in drie delen waar God de fout in ging. Verdere spectaculaire vergissingen van God en wat is die god eigenlijk voor een figuur? In tal van de wat gemoedelijke beschavingen aan de uiterste oostrand van de melkweg... heeft het transgalactisch liftershandboek, inmiddels de grote galactische encyclopedie... verdrongen als vraagbaak voor alle kennis en wijsheid. Want hoewel het vele leemte vertoont en een groot deel van de inhoud apocrief, zoal niet volslagen uit de lucht gegrepen is... wint het liftershandboek het in twee belangrijke opzichten van dat oudere, meer conventionele werk... Ten eerste is het een ietsje goedkoper. En ten tweede heeft het in grote, sympathieke letters de woorden... geen paniek op het omslag. Het verhaal van het boek laat zich het best vertellen... aan de hand van het verhaal van enige van de personen erachter. Eén van hen is een menselijke bewoner van de planeet aarde. Aan het begin van ons verhaal heeft hij overigens even weinig besef... van wat hem te wachten staat als een theeblaadje... van de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij heet Hugo Veld. Hij is een 1,80 meter lange afstammeling van de apen... en iemand wil een snelweg aanleggen door zijn huis. Wees nou toch reëel, meneer Veld. Het heeft geen enkele zin te gaan dwarsliggen. U houdt de vooruitgang toch niet tegen. Vooruitgang? Daar ben ik mooi van teruggekomen. Veel geschreeuw, maar weinig wol. Maar u begrijpt toch ook wel dat u niet eeuwig voor die bulldozers kunt blijven liggen? Oh nee? Kijken wie het eerst verhoest? Ik ben bang dat u zich er toch bij neer zou moeten leggen. Deze rondweg moet er nu eenmaal komen en hij zal er komen ook. Daar is niets aan te doen. En waarom moet hij dan zo nodig aangelegd worden? Wat nou en waarom moet die zo nodig aangelegd worden? Het is een rondweg en er moeten nu eenmaal rondwegen aangelegd worden. Ja, en heeft er nog iemand gekeken naar de alternatieven? Die zijn er niet. U hebt het volste recht gehad om met voorstellen of bezwaren te komen binnen de gestelde termijn. Termijn? De eerste keer dat ik ervan hoorde was toen er gisteren een man in een overrol op de stoep stond. Ik zeg nog, komt u de ramen lappen? Toen zei hij dat hij mijn huis kwam afbreken. Ja, dat zei ik natuurlijk niet meteen. Eerst deed hij een paar ramen voor 25 piek. En pas toen kwam hij het me zeggen. Maar meneer Veld, de plannen liggen al negen maanden daarinzagen op het gemeentehuis, zeker. Ik ben gistermiddag bezig kijken, ja. Jullie hebben je nou niet bepaald uitgesloofd om zonder de aandacht te brengen, weet je wel? Ik bedoel dus gewoon dat je het even zegt, wat tevoren. De plannen hebben daarinzagen gelegen. Oh, precies, ja. En de gemiddelde burger komt tenslotte dagelijks op het gemeentehuis, hè. Ik bedoel, dat is toch niet de plek waar je gezellig een avondje langs gaat? En trouwens, stel, je wipt even aan. Hè? Voor het onwaarschijnlijke geval dat een of ander op hol geslagen je huis tegen de vlakte wil hebben. Die plannen lagen nou niet direct voor iedereen zichtbaar uitgestald. Of wel soms? Hangt er vanaf waar u keek? Ik moest uiteindelijk de kelder in. Dat is de afdeling inzage Met een zakplantaren. Ja. Dan was het licht waarschijnlijk defect. Ja, laat die trap ook eens repareren, ja. Maar u hebt de bekendmaking dus wel gevonden. Oh ja. Het ding lag ter inzage onderin een afgesloten archiefkast die was weggezet in een niet meer gebruikt toilet met een bordje op de deur waarop stond hoed u voor de luipaard. Had u niet beter in de reclame kunnen gaan? Wees nou toch reëel, het is toch ook niet veel bijzonders dit huis. Ik ben er nogal opgesteld, toevallig. Meneer Veld, ja. heeft u enig idee hoeveel schade die bulldozer zou oplopen als ik hem gewoon over u heen liet denderen? Nou? Geen enkele. Door een vreemde samenloop van omstandigheden geven de woorden geen enkele... precies aan hoeveel notie de afstammeling der apen Hugo Veld had van het feit... dat een van zijn beste vrienden niet afstamde van een aap... maar, om precies te zijn, afkomstig was van een kleine planeet... ergens in de buurt van Betelgeuze. Uit de omstandigheid dat Hugo Veld hiervan geen enkele notie had... blijkt wel hoe zorgvuldig zijn vriend zich, na een niet geheel vlekkeloze start... had aangepast aan de menselijke samenleving... Bij zijn aankomst 15 jaar geleden had hij op grond van een vluchtige verkenning... de indruk gekregen dat Amro Bank een mooi, onopvallende naam zou zijn. Hij zal over 20 seconden ons verhaal binnenstappen en zeggen... Hallo Hugo! De afstammeling der apen zal hem teruggroeten... maar uit eerbied voor een miljoen jaar evolutie zal hij niet proberen hem te vlooien. Aardbewoners zijn niet trots op hun voorouders en vragen ze nooit te eten. Hallo Hugo. Hey Amro, alles goed? Prima. Zeg, heb jij druk vandaag? Nou, ik moet hier voor die boeldozen liggen, maar verder niet, nee. Ach, ga even mee, een pilsje drinken en het café hier verderop. Ik wil met je praten. Je ziet toch dat ik niet weg kan? Meneer Veld, komt er nog wat van? Amro, die man wil mijn huis slopen. Kan hij toch wel alleen af, dan hoef jij toch niet bij te blijven. Ja, maar ik wil het niet. Maar we vragen wel even of hij wacht tot je terug bent. Amro, ik wil het niet. Hugo, luister alsjeblieft naar me, ja? Ik heb je het belangrijkste te vertellen wat je ooit gehoord hebt. En ik moet het je nu vertellen. En ik moet het je in dat café daar vertellen. Waarom? Omdat je een flinke borrel nodig zult hebben, geloof me nou maar. Nou, ik ik zal kijken wat ik kan doen, maar je haalt me hier toch niet voor niets weg, hè? Uh, zeg, meneer Stijzelaar. Uh, ja, meneer Veld, toch maar besloten uw verstand te gebruiken. Hm? Laten we voorlopig even aannemen van niet, goed? Ja, en? En kunnen we ook even aannemen dat ik blijf liggen waar ik lig tot u weggaat? En? En dat u hier dus de hele dag voor niks staat? Mogelijk. Nou, kijk, als u erin berust dat u de hele dag hier voor niks staat, dan kunt u er ook zonder bij af, ja? Eh, uh, ja, eh... Uh. Als zodanig dus wel, ja. Dus als u er nou gewoon vanuit gaat dat ik hier eigenlijk wel ben... dan kan ik er tussendoor wel even een half uurtje tussenuit. Wat dacht u daarvan? Uh, dat klinkt uh, niet onredelijk, meneer Veld. We hebben u hier beslist niet de hele tijd in levende lijven nodig. Wij kunnen best gewoon van onze kant voet bij stuk houden in dit conflict. En als u dat dan straks even tussenuit wil, dan neem ik het gewoon van u over. Hm? oh nou, dank u wel, zeg, ja. Dat lijkt me prima, geregeld zo. Heel aardig van u, meneer Veld. En we zijn het er natuurlijk wel over eens... dat u niet even gauw mijn huis probeert plat te walsen, ja? Wat? Maar meneer Veld? Zeg, luister eens, uh, is hij te vertrouwen, denk je? Als je dat mij vraagt, is hij te vertrouwen tot het einde der tijden. Ja, maar wat wanneer is dat? Over een minuut of twaalf. Kom op, we gaan wat drinken. Hm? Met wat drinken bedoelt bedoelde Amrobank alcohol. De grote galactische encyclopedie beschrijft alcohol als een kleurloze, snel vervliegende vloeistof... die ontstaat uit de gisting van suikers. En wijst verder op het bedwelmend effect dat er vanuit gaat op bepaalde levensvormen op koolstofbasis. Ook in het transgalactisch liftershandboek komt alcohol ter sprake. Volgens het handboek is het beste drankje dat er te krijgen is de pangalactische huigvergruizer waarvan een uitwerking uitgaat alsof je schedel wordt ingeslagen... met een schijf citroen die om een forse goudstaaf gewikkeld zit. Het handboek vertelt ook op welke planeten... de beste pangalactische huigvergruisels gemixt worden. Wat ervoor gerekend wordt... en bij welke vrijwilligersorganisaties men kan revalideren. Zes grote pilsen, als het kan een beetje gauw over de wereld staat vergaan. Is het eerlijk, meneer? Nou, daar is het mooi weer voor. Ga je vanavond nog naar het voetballen, meneer? Nee, heeft geen zin. Je dacht niet dat ze konden winnen? Het AZ geen kans, docht je? Nee, maar de wereld vergaat dus. Oh ja, dat zei je net ook al. Dan zou AZ er genadig afkomen. Nou, nee, niet bepaald. Alsjeblieft. Zes pils. Vier, laat je maar zitten. Van Geeltje. Nou, beleefd dan, meneer. U heeft nog tien minuten om het uit te geven. Ambro, zou je me nou alsjeblieft willen vertellen wat er in godsnaam aan de hand is? Ja, maak leeg, er staan er nog twee. Drie pils, zo even tussen de middag. Tijd is een illusie. En tussen de middag staat dan helemaal nergens op. Nou, Als je nog eens iets dieps hebt, stuur het dan op naar het beste. hè? Daar hebben ze een pagina voor mensen als ja, jij. Maak nou maar leeg. Ja, maar waarom drie? Ontspant het gestel, dat zul je nodig hebben. Ligt het nou aan mij of was de wereld altijd al zo en heb ik het gewoon nooit gemerkt? Ach, goed dan. Ik zal proberen om het je uit te leggen. Hoe lang kennen wij elkaar nu al? Een jaar of vijf, zes. Ik meen me te herinneren dat alles al die tijd min of meer logisch in elkaar zat. En wat zou jij doen als ik tegen je zou zeggen dat ik helemaal niet aan Kom, maar van een kleine planeet in de buurt van Betelgeuze. Dat weet ik niet. Hoezo? Denk je dat je van plan was me iets dergelijks te vertellen of zo? Ja, drink door, zo meteen vergaat de wereld. Hm, het is zeker weer woensdag. Woensdag is nooit mijn dag geweest. Op deze bepaalde woensdag dreef er vele kilometers boven het aardoppervlak... iets in een rustig tempo door de ionosfeer. Vrijwel niemand op het aardoppervlak had het opgemerkt. Een van de zes miljard mensen die de afgelopen uren niet op de ionosfeer gelet hadden... was mevrouw Marja van de Wetering Bol. Ze stond op dat moment voor het huis van Hugo Veld in Barsingerveen. Veel van haar toehoorders zouden waarschijnlijk een grote voldoening hebben geput... uit de wetenschap dat ze over vier minuten zou verdampen... tot een wolkje waterstof, ozon en koolmonoxide. Hoewel, als het moment daar was, zouden ze het amper merken... omdat ze hetzelfde druk zouden hebben met verdampen. Ja, wat is dit zien eigenlijk, dan komt ze hier toe. Ja. <tie> nou, ik, uh, <tie> Men heeft mij verzocht een enkel woord tot u te richten... ten einde de werkzaamheden aan deze zo magnifieke... en roemrijke Rondweg in te luiden En moet mij eerst en vooral van het hart... wat een grote eer aan een groot voorrecht ik het acht... voor u, burgers van Barsingerveen... Deze vankelnieuwe snelweg wordt uitgelegd door uw eenvoudige neger. Pardon, pardon, door dit pittoreske schat. Ik weet hoe trots u allen zult zijn bij het vooruitzicht dat u onduidelijke roemloze verheugd binnenkort uit de klei zal herreizen... als een magnifiek en roemrijk nieuw benzinestation... Alex weg restaurant en een welkome verbozing... en vele sanitaire faciliteiten zal bieden... aan de vergroeide, doorgaande reiziger. En ratkop! Pieterischke ouwe En waar moeten wij dan wonen? Ja. Het is dan ook met vreugdemens... Dat ik deze fles zo magnifieke en roemrijke champagne straks sla tegen de nobele boeg van deze zo magnifieke en roemrijke gele boeldozer. Wat is dat? Oh, niet zo oud. Ze zijn nog niet begonnen. Oh, mooi. Ze breken waarschijnlijk alleen je huis Wat? In dit stadium toch nauwelijks militair. Komt, je hebt gelijk. Wat zullen we nou krijgen? Maar dat is tegen de afspraak? Ach, gun ze die lol. Ach, erop met je stomme verhaaltjes. Ze slapen met huis in elkaar. Verdomme, wat Hugo, Ugo, het is nog helemaal... Hugo, kom en... terug. Je maakt je druk om niks. Godsamme, ik kan maar beter achter hem aangaan. Hallo, mag ik vier pakjes pinda's van u? Vlug. Zeker, meneer. Alsjeblieft. Dat is dan drie gulden. Ja, hier. Uh, dat is goed zo. Meen je dat nou, meneer? Ik bedoel, denk je echt dat de wereld vanmiddag vergaat? Ja, over twee minuten en 30 seconden, om precies te zijn. Oh. En is er niks aan te doen? Nee, niets. Ik dacht altijd dat we op de grond moesten gaan liggen of zo. En een papieren zak over ons hoofd moesten zetten. Als u daar zin in heeft. Ja, maar helpt het? Nee, uh, sorry, ik moet achter mijn vriend aan. Oh, uh, nou, uh, in dat geval. Dames en heren, les te ronden. Dozers, stelletje krijt, Dit gaat de gemeente geld kosten. Ik laat jullie ophangen en villen en vieren delen. En gezelen en koken. En dan hak ik jullie in kleine stukjes totdat, Hugo? totdat jullie het nooit meer... Hugo, laat dat toch zitten. Daar is geen tijd meer voor. Dan, Kom hier, dan, we hebben nog maar 10 seconden. Ik ga ik gewoon nog een tijdje door. En als ik klaar ben, dan veeg ik alle kleine stukjes bij elkaar. En dan ga ik erop zijn springen. En dan blijf ik net zo lang springen tot ik de blaren op mijn voeten Hugo? krijg. En nog iets ergens weten te bedenken. En dan hak, en dan... Wat zullen we wel krijgen? Hugo, gauw, kom hier. Wat is dit? In Jezus' naam. Een vloot vliegende schotels. Wat dacht jij dan? Wat nou vliegende vliegen vliegen de schotels? Wat vliegen de schotels. Dan een gewone vogolische bouwvloot. Een wat? Een bouwvloot van vogel. En ik heb een paar uur geleden het nieuws van een kopstop gevangen op mijn sub eterradio Oh, ik geloof echt dat ik het volgens mij niet te veel begin te worden. Ik denk dat ik maar eventjes ergens ga liggen. Nee, blijf hier. Rustig maar. En hou je maar vast aan deze staaf. Dan kan je niets gebeuren. Aardbewoners, uw aandacht. Tot uw streekplankt op mijn vorm op die van Galactisch Planbureau. Zoals u ongetwijfeld begrepen zult hebben, vereist een bestemmingsplan voor de afgelegen regio's van de westelijke spiraalarm van Melkweg de aanleg van een hyperruimtelijke expresroute door uw sterrenstelsel. En helaas is daarin een aantal planeten, waaronder de huwen... op de nominatie geplaatst om gesloten te worden. Een en ander zal hoogstens twee minuten in beslag nemen. Dank u. Het heeft geen enkele zin om te doen of u nergens van weet. De tekeningen en de afdrachtplannen liggen al 50 van uw aardjaren ter inzage... bij het plaatselijk planbureau op Alfa Centauri. Dus u heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om formeel bezwaar aan te tekenen... en het is nu veel te laat om er nog drukte over te gaan maken. Hoezo nooit op Alfa Centauri geweest? Laten we de blijven, met hij. Er ligt vier lichtjaren hier vandaan. Dus waar praten we over. Het spijt me zeer, maar als u niet de moeite neemt om te verdiepen in plaatselijke gelegenheden... dan moet u het zelf maar weten. Activeer de vernietigingstraal. God, ik weet het niet hoor, maar dat is dat voor een landlendig root planeet. Dat spijt mij eigenlijk helemaal niet. Het transgalactisch liftershandboek beziet de dingen over het algemeen van de zonzijde... en heeft niet veel te melden over de vogoniers, Behalve dat ze behoren tot de onsympathiekste volkeren van de Melkweg. Ze zijn niet echt kwaadaardig, maar wel chagrijnig, bureaucratisch, bemoeiziek en ongevoelig. Het handboek weet ook nog te vertellen dat ze dichterlijke aspiraties hebben. Helaas wordt hun poëzie de toehoorders gewoonlijk noodlottig... Omwille van de continuïteit heeft de auteur het zo geregeld... dat onze helden dit kritieke moment van de ondergang van de aarde zullen overleven. Maar de vraag is, hoe zit het met hun overlevingskansen... bij het aanhoren van vogonische dichtkunst? Luister volgende week naar de tweede aflevering van het Transgalactisch Liftershandel. De planologen maken net als stadsplanologen nu en dan fouten. Al was dat natuurlijk een troost voor de bewoners van de aarde. Een kleine planeet in de voor de gezondheid... weinig bevorderlijke westelijke spiraalarm van de melkweg... op het moment dat er uit de ruimte een vloot sloperschepen opdook... waarvan de bevelhebber het volgende mededeelde. Aardbewoners, uw aandacht. Tot u spreekt plaktoop de stout van het hypergalactisch planbureau... Zoals u ongetwijfeld begrepen zult hebben, vereist het bestemmingsplan voor de afgelegen regio's van de westelijke spiraalarm van de Melkweg de aanleg van een hyperruimtelijke expressroute door uw sterrenstelsel. En helaas is dat in een aantal planeten, waaronder de Uwe, op de nominatie geplaatst om gesloopt te worden. Een en ander zal hoogstens twee van uw minuten in beslag nemen. Dank u. Gelukkig zijn onze helden Hugo Veld, een aardbewoner, en Ambro Bank, van wie Hugo altijd gedacht had dat hij ook aardbewoner was, maar die van een kleine planeet in de buurt van Betelgeuse bleek te komen, erin geslaagd te ontkomen aan de vernietiging die volgde. Al was dat eveneens een schadetroost voor de overige aardbewoners. Ik heb pinda's gekocht. Wat? Ja, dit is je eerste materietransmissie geweest. Dus je hebt waarschijnlijk wat zout en eiwitten verloren. Al kon je gestel natuurlijk wel een klein stootje hebben... doordat je wat bier had gedronken. Hoe voel je je nu? We een 19e-eeuwse huurkazerne. Uitgewoond. Zeg, als ik zou vragen waar we in vredesnaam zijn... zou ik daar dan spijt van krijgen? Nee, we zijn veilig. Mooi. We zijn in een kleine hut in een van de ruimteschepen... van de Vogonische bouwvloot. Oh, dit is duidelijk een betekenis van het woord veilig... die ik nog niet ken. Even kijken of ik het licht kan vinden hier. Huh? Hoe komen we hier? Meegelicht. Sorry, maar wou je zeggen dat we gewoon onze duim hebben opgestoken... en dat er toen een monster met puilogen zijn kop naar buiten stak en zei... Hallo boys, stap in, je kan mee tot de afsluitdijk. Nou, die duim, dat is een elektronisch sub En die afsluitdijk, die ligt op de ster van Barnard. 16 lichtjaar verderop. Maar verder klopt het wel ongeveer. Ja. Zeggen dat monster met die puilogen? En dat is groen, ja. Mooi. Wanneer kan ik naar huis? Dat Kan niet. Ah, hier zit het licht. Allemachtig. Dus zo ziet een vliegende schodel er van binnen uit. Jazeker. Hoezo? Wel een beetje armoedig, vind ik. Ja, wat verwacht je dan? Ja, ik weet niet. Blinkende bedieningspanelen, knipperende lampjes, computerschermen. geen oude matrassen. Ja, hier slapen de dentrassi. Je zei toch iets over fogonius? Fogonius hebben de leiding. Maar de dentrassi zorgen voor het eten. Die hebben ons aan boord gelaten. Wat een gedoe allemaal. Hier, bekijk dit maar eens even. Wat is dat? Het Transgalactisch Liftershandboek. Een soort elektronische reisgids. Het geeft antwoord op elke vraag. En dat is ook de bedoeling ervan. Hm, het omslag is wel aardig, hè? Geen paniek. Uh -huh. Dat is de eerste zinnige advies dat ik krijg vandaag. De... Ja, Daarom verkoopt het ook zo goed. Hier, kijk, als je op dit knopje drukt, dan komt de index op het scherm. Miljoenen trefgoed. En nu spoel je snel door naar de v. Kijk hier, vogonische bouwfloten. Als je nou via dat toetsenbordje de code inbrengt, dan kun je de informatie zo aflezen. Vogonische bouwfloten. Wat te doen als u een licht van een Vogonië wilt krijgen? Vergeet het me. De Vogoniërs behoren tot de onsympathiekste volkeren van de Merkweg. Ze zijn niet echt kwaadaardig, maar wel chagrijnig, bureaucratisch, bemoeiziek en ongevoelig. Ze zouden nog geen vinger uitsteken om hun grootmoeder uit de klauwen van het graaiende grauwbekbeest van traal te redden. Althans, niet zonder opdracht. Getekend in drievoud, ingezonden, teruggezonden, in gehouden, zoekgeraakt, teruggevonden, onderworpen aan het oordeel van een commissie, weer zoekgeraakt en tenslotte drie maanden lang begraven onder Turfmalm en naar recycling bestemd om de kachel aan te maken. De beste manier om een drankje van een vergoniër los te krijgen... is je vinger in zijn keer te steken. En de beste manier om hem te irriteren is... door zijn grootmoeder aan het graaiende grauwbekbeest van Traal te voeren. Wat een raar boek. Hoe hebben we die lift dan gekregen? Ja, dat is het hem nou juist. Het is verouderd. Oh. Ja, ik doe het veldwerk voor de nieuwe herziene uitgaven van het handboek. Zo zal ik bijvoorbeeld een wijziging moeten opnemen waarin wordt gemeld... dat de Fogonius zoveel hebben verdiend met professioneel onsympathiek zijn... dat ze zich nu kunnen veroorloven om dentrassie-koks de in dienst te hebben... wat ons natuurlijk uitstekend van pas komt. In. Ja, maar wie zijn die dentrassie dan? De beste koks en de beste cocktailmakers. En verder hebben ze overal scheid aan. En ze laten altijd lifters aan boord omdat ze het gezellig vinden... maar vooral omdat de Fogonius er een hekel aan hebben. Kijk, en dat soort dingen die moet je nu precies weten als je een berooide lifter bent... die voor minder dan 30 altarische dollars per dag de wonderen van de melkweg wil zien. Dat is mijn vak. Leuk, hè? Het is ongelooflijk. Ja, helaas ben ik veel langer op die aarde blijven hangen dan de bedoeling was. Kijk, ik kwam maar voor een week, maar ik heb er 15 jaar vastgezeten. En hoe ben je er eigenlijk gekomen dan? Maar gewoon. Ik kreeg een lift van een treitertje. Hè? Huh? Ah, je weet natuurlijk niet wat het is: een treitteltje. Nou, treitertjes, dat zijn meestal rijke rijkeluisjoggies die niets te doen hebben. Ze toeren rond op zoek naar planeten die nog nooit interstellair contact hebben gemaakt en gaan daar dan grond... Ja, gonzen, ja. Ach, nee, het is niet wat je denkt. Ja, ze kijken uit naar een afgelegen plaats met heel weinig mensen. Landen daar dan vlakbij een nietsvermoedende arme drommel... die geen hond ooit zal geloven. En gaat dan bliepend pliep, voor zijn neus heen en weer lopen paraderen... met rare antennetjes op hun hoofd. Een beetje kinderachtig, eerlijk gezegd. <lacht> het klinkt misschien een beetje dom, hoor, maar wat doe ik hier eigenlijk? Nou, het lijkt me vrij duidelijk. Ik heb je gered van de aarde. En wat is er dan met de aarde gebeurd? Die is uh, afgebouwd. Echt? Ja, gewoon verdampt en in de ruimte verdwenen. Nou. Dat zit me toch niet helemaal lekker. Daar kan ik in komen. Nou ja, en wat nu? Ah, je gaat gewoon gezellig met mij mee. Maar doe wel even dat visje in je oor. Sorry hoor, maar dat... Uh... machtig. wat is dat? Stil nou, misschien is het een Wat? Nou, de gezagvoerder roept iets om over de boord. Ja, maar ik versta geen vogonis. Dat hoeft ook niet. Doe dat visje nou maar in je oor. Schiet op, het is maar een heel kleintje. Heeft u je gezagvoerder? Dus hou overal even mee op en luister. In de eerste plaats geven we ons instrumenten aan... ...dat we een paar lifters aan boord hebben. Hallo, waar jullie ook zitten... ...ik wil even heel duidelijk stellen... ...dat jullie absoluut niet welkom zijn. Ik heb hard gewerkt... ...om te komen waar ik nu ben... ...en ik ben geen gezagvoerder... ...van een Fogonisch bouwschip geworden... ...om er een taxidienst... ...voor een lagerwal geraakte planklopers mee te beginnen. Er is inmiddels een opsporingsploeg... ...naar jullie op zoek... ...en zodra jullie gevonden worden... ...zeggen jullie overboord. In het gunstigste geval... Deze eerst nog een van mijn gedichten voor. Ten tweede staan we op het punt de ruimtebarrière te doorbreken voor onze reis de ster van Na aankomst daar gaan we 72 uur in het dok voor een opklaarbeurt. En iedereen blijft aan boord. Ik herhaal, er wordt niet gepassageerd. Ik heb net een ongelukkige liefde achter de rug, dus ik zie niet in waarom iemand anders zich zou moeten amuseren. Eindelijk. Lekkere jongens die vergoniërs. Ik wou dat ik een dochter had. Dan kon ik haar verbieden meteen te trouwen. Dat hoeft helemaal niet. Ze hebben ongeveer het seksopiel van een verkeersongeluk. Bereid je nou maar liever voor op het doorbreken van de ruimtebarrière. Amro. Ja? Wat doet dit visje in mijn oor? Vertalen. Kijk maar in het boek onder babelvisje. Wat gebeurt er? We gaan door de ruimtebarrière. Het babelvisje is een klein geel soort bloedzuigertje dat vermoedelijk het vreemdste wezen in het universum is. Het voedt zich met hersengolven... absorbeert alle frequenties van het onderbewuste... en schrijft dan telepathisch een matrix af... Die wordt gevormd door onderschepping van de frequenties en zenuwprikkels van het bewuste... zoals die door de spraakcentra van de hersenen worden uitgezonden. Het praktische gevolg van dit alles is dat je maar één in je oor hoeft te steken... om onmiddellijk alles te verstaan wat in willekeur welk soort taal tegen je gezegd wordt. De hersengolfmatrix wordt door de opgevangen spreeksignalen gedecodeerd. Nu is het zo onvoorstelbaar onwaarschijnlijk... dat iets zo breinbrekend nuttigs zich zomaar bij toeval heeft kunnen ontwikkelen... dat sommige wijsheren er het definitieve en afdoende bewijs in menen te zien... dat God niet bestaat. De redenering blijkt ongeveer als volgt. Ik weiger te bewijzen dat ik besta, zegt God. Want het bewijs betekent het einde van het geloof... en zonder geloof ben ik nergens. Maar met dat babelvisje bent u dan mooi door de mand gevallen, zegt de mens. Het bewijst dat u bestaat en dus bestaat u niet, ons demonstrandum. O jee," zegt God, daar had ik niet aan gedacht. En prompt lost hij op in een wolkje logica. Was dat even simpel, zegt de mens. En als toegeeft, bewijst hij dat zwart wit is en wordt overreden op een zebrapad. De meeste vooraanstaande theologen staan op het standpunt... dat deze redenering slaat als een knots op een kangoeroe. Maar dat heeft Oudon Kolofit niet beletten klein vermogen te verdienen... door deze kwestie als kernthema te kiezen van zijn bestseller... Toen kon God dus wel inpakken. Intussen heeft het arme Babelvisje, door daadwerkelijk alle obstakels uit de weg te ruimen... die de communicatie tussen verschillende culturen en rassen belemmerden meer en bloediger oorlogen op zijn geweten... dan wat ook in de geschiedenis van de schepping. Wat een eigenaardig boek. Wil je me helpen met het schrijven van de nieuwe editie? Nee, ik geloof dat ik toch maar liever terug ga naar de aarde... of wat er dan dicht dichtst in de buurt komt. Je zegt nee tegen een ontdekkingstocht... langs honderd miljard nieuwe werelden, jongen. Zeg, heb je op aarde nog nuttig materiaal kunnen vinden? Ik heb het artikel enigszins kunnen uitbreiden, ja. Oh, eens kijken wat er in deze editie staat. Ja, ga je gaan. Uh, Even kijken. A, hè, aarde... Uh -huh code indrukken. Dat is goed voor je. Ja. Uh, Daar is de pagina. Hé, hey, er staat helemaal niks over in. Ah, jawel. Kijk maar hier, onderaan het scherm. Onder aberrante trippeltit, de hoer met de drie borsten van Eroticon 6. Wat? Oh, daar. Ja. Oh ja. Ongevaarlijk. Is dat alles? Eén woord, ongevaarlijk. Wat moet ik daar nou mee? Tja, god, er zijn honderd miljard sterren in de Melkweg. En de ruimte in het boek is natuurlijk maar beperkt. En niemand wist veel van de aarde aan voor. Nou, hopelijk heb je dat een beetje kunnen rechtzetten. Ja, ik heb een nieuwe beschrijving naar de redactie gezet. Er moet nog wel wat in geschrapt worden, maar het is toch wel een hele verbetering. Oh, hoe laat de nieuwe tekst dan? Grotendeels ongevaarlijk. Grotendeels ongevaarlijk? Echt zo ligt het nu eenmaal. Ja, we zitten wel op een andere schaal, Rugo. Oké, oh, okay, Amro, daar kan ik in meegaan. Trouwens, ik zal wel moeten. Zeg, waar zijn we nu? Niet ver van de ster van Barnard. Maar dat is een prachtige ster. Een soort verkeersknooppunt in de hyperruimte. Vandaaruit kun je vrijwel overal heen. Uh, dat wil zeggen, gesteld dat we er ooit komen, natuurlijk. Ja, wat is dat nou weer? Uh, als we geluk hebben, dan komen de Fogonius ons alleen maar van boord gooien. Oh, en als we pech hebben? Als we pech hebben, dan wil de gezagvoerder ons eerst nog een van zijn gedichten voorlezen. De Fogonische poëzie is natuurlijk nog maar de op twee na ergste in het universum. De op één na ergste is die van de Azagoten van Kria. Tijdens een voordracht door hun hofdichter Grombius de Winderige... van diens gedicht Ode aan een bonkje groene stopverf... dat ik op een midsomermorgen onder mijn oksel vond... bezweken vier van zijn toehoorders aan inwendige bloedingen... en wist de voorzitter van de Middengalactische Raad voor de Kunstwindhandel... het er alleen levend af te brengen door een van zijn eigen benen af te knagen. Naar verluid was Grombius teleurgesteld over de ontvangst van het gedicht. En hij zou juist overgaan tot het voordragen van zijn twaalfdelige heldendicht zen en de kunst van de stoelgang... toen zijn eigen dikke darm in wanhoops poging om de mensheid te redden... door zijn keel omhoog kronkelde en zijn hersenen in een wurggreep nam. De allerergste poëzie aller tijden ging tezamen met haar schepper... Jan Anne Gerritsen van der Horst uit Hippolytes Hoef... onder bij de vernietiging van de planeet Aarde. Hierbij vergeleken is de Vogonische poëzie nog heel draaglijk... En toen de gezagvoerder van Vogel begon te lezen, ontlokte u deze reactie aan Amro Bank. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En deze aan Hugo Veld. Oh, oh, oh, oh, oh. Spoedig klankloppertje. Zoals gij net weet. Vluggert, guiprochel in de brein. Gat beter, boek. Ik bid u, druk of roensend mijn vormingen en beswalk of lierend mijn vertratenis, dan weet mijn vluts als glas en pijnend en kwalmend sluit Zeker weten. Nou nu, mijn behoorders, ik stel jullie voor een eenvoudige keuze. Ik was eerst van plan jullie zonder meer de zwarte leegte van de ruimte in te werken om daar een gruwelijke en langzame dood te sterven. Maar er is één manier, één simpele manier, die nog een kans op redding biedt. Denk goed na, want jullie hebben je leven helemaal in eigen hand. Dus kies sterk in de lucht mee verruimte. Of zeg hoe goed jullie me gedicht vonden. Zullen onze helden deze vreselijke beproeving weten te doorstaan... Kunnen ze het vege lijf redden zonder hun integriteit te verkwanselen? Kunnen ze ontkomen zonder hun eer en artistiek geweten geweld aan te doen? Luister volgende week naar de derde aflevering van het Transgalactisch Liftershandboek. Handboek. in de nimmer in kaart gebrachte achtergebleven gebieden aan de weinig gewilde kant van de westelijke spiraalarm van de melkweg ligt een kleine onaanzienlijke gele zon. In een baan hieromheen cirkelt op een afstand van ruwweg 150 miljoen kilometer een volslagen onbeduidend blauwgroen planeetje, bewoond door van de apen afstammende levensvormen die zo verbijsterend primitief zijn dat ze nog altijd denken dat de digitaal horloge een hele uitvinding is. Deze planeet zit of zat met een probleem. En wel het volgende. De meeste bewoners ervan waren vrijwel constant ongelukkig. Er werden vele oplossingen voor dit probleem geopperd... maar de meeste daarvan hadden vooral betrekking... op het heen- en weer schuiven van gekleurde briefjes met nummers erop. Wat een beetje eigenaardig is. Want het waren over het algemeen niet die gekleurde briefjes... die zich ongelukkig voelden. En dus bleef het probleem bestaan. Heel veel mensen waren krenterig en de meesten voelden zich ellendig. Zelfs degene met een digitaal horloge. En ze kwamen steeds meer tot de overtuiging... dat het een afschuwelijke vergissing was geweest... dat ze ooit uit die bomen gekomen waren. Sommigen gingen nog verder... en zeiden dat die bomen op zich al een domme zet waren geweest... en dat ze al nooit uit de zee hadden moeten komen... En toen, op een goede dag, zo'n 2000 jaar nadat er iemand aan een boom gespijkerd was... omdat hij had gezegd dat het toch geweldig zou zijn... als de mensen voor de verandering eens aardig tegen elkaar zouden doen... realiseerde een meisje dat in haar eentje in een coffeeshop in Dirkshorn zat... zich plotseling, wat er nu precies al die tijd was misgegaan. En zo wist zij ten lange lijste hoe de wereld goed en gelukkig moest worden. Deze keer klopte het... Dit keer zou het lukken en dan zou niemand naar de Filistijnen gespijkerd hoeven worden. Helaas, voor ze iemand had kunnen bellen, werd de aarde onverwachts gesloopt... om ruimte te maken voor een nieuwe hyperruimtelijke rondweg... en ging het inzicht voor altijd verloren. Ondertussen is Hugo Veld ontsnapt van de aarde, samen met een vriend van hem... die naar onverwachts bleek afkomstig is van een kleine planeet in de buurt van Betelgeuze. Zijn naam is Amro Bank... om redenen waar we nu niet meer op in kunnen gaan. En de twee hebben ernstige moeilijkheden... met de gezagvoerder van een Vogonisch ruimteschip. Wel uh, uh, uh. nou, nu, mijn hoogers. Ik stel jullie voor een eenvoudige keuze. Ik was eerst van plan jullie zonder meer... de zwarte mee van de ruimte in te werken... om daar een gruwelijke en langzame dood te stellen. Maar er is één manier... één simpele manier... Die nog een kans op leven biedt. Denk goed na, want jullie hebben je leven helemaal in je hand. Dus kies: sterk in de lucht ruimte. of zijn hoe goed jullie me gedicht vonden. Ik vond het uh, mooi. Ja. Oh, gelukkig. Zeker vooral uh, de metafysische metaforiek vond ik verrassend goed overkomen. Ja. En uh, oh, uh, uh, ook nog een aantal uh, boeiende ritmische procedés. die ja. voor ja. mijn gevoel duidelijk contrapuntisch functioneerden. Uh, ten opzichte van, de, v -v -van, de, de, van het surrealisme de van. van de onderliggende beeldspraak. Ja. in ja. verband met de uh, uh, uh, menselijkheid. de forgoniteit. Uh, uh, sorry, de forgoniteit. van de met alles en iedereen het dichtersiel. die ja. erin slaagt om via het medium van de poëtische structuur. het uh, een te sublimeren, het ander te transcenderen. en te leren leven met de fundamentele dichotomieën van de resten. zodat wat overblijft en lucide inzicht geeft in de... In, uh, in datgene waar het gedicht dus over ging. Uh, ja. Keurig, Hugo, je slaat de spijker op de kop. Ja, jullie beweren dus dat ik gedichten schrijf... omdat ik achter mijn gemene, kille, harteloze buitenkant... eigenlijk gewoon naar liefde hukken? Wat ja. omdat... dan? Uh, uh, nou ja, kijk, wie niet uh, uh, heel diep uh, ergens diep binnenin je, weet je wel, dan... Nee, dat, oh, oh. en jullie zitten overkomend aan. Ik schrijf alleen maar gedichten... Om mijn gemeene, kille, hartloze buitenkant deze gemeente te laten uitkomen. En ik gooi er goed op het hier goed overbord. ik het niet. We hebben de gemeente aansluit. en gooi ze mij. Nu, daarom kunst toch niet zomaar de ruimte in gooien. We zijn net met een boek bezig. Nee, stop, ik wil niet dood, ik wil niet dood, ik heb nog steeds hoofdpijn. Nee, ik wil niet met hoofdpijn naar de hemel. Dan begin ik meteen alsof ik vervelend, er is er helemaal geen lol aan. Oh, dit kan je niet maken, man. Uh, waarom niet? Ja? Nou, waarom niet, waarom niet? Waarom moet er overal een reden voor o, zijn? Je kunt ons toch gewoon vrij laten in de dwaze opweld? Kom op, leef, op en trek jezelf. functioneerde. Ten opzichte van het surrealisme van de onderliggende beeldspraak. Qua! Ze zijn een totaal vernieuwd! Au, oh. Wat gaat er los, barbaar? Rustig, maar ik verzin wel iets. Geen stad, maar niet. Oh. <laughs> Toen ik vanochtend nog niet kwakker werd op tafel. Oef, rustig dagje. Een beetje lezen, de hond borstelen. En nu, om amper vier uur, zit ik op vijf lichtjaar afstand van de rokende puinhopen van de aarde. in een ruimteschip van een vreemde planeet waar ik dan ook nog uitgegooid word. Rustig, maar. geen paniek Als je geen paniek geef wie heeft het over paniek? <laughs> dit is alleen nog maar cultuurshock. Oh, je wordt hysterisch, hou je mond. Eén standbaard niet! En hou jij ook je kop, man! Eén niet! Maar dus toch uit je moment toch niet wijsmaken dat je dit echt leuk vond? Eén standbaard! Hoe bedoel je? Ik bedoel, dit is toch geen rijke bevredigend leven? Een beetje dom rondklossen, schreeuwen, mensen uit een ruimteschip duwen. Nou hè, man, dus variabele werktijd, Maar nou, ik zeg, ja, verder is er is te weinig variatie hoor. Alleen maar zo'n beetje schreeuwen, maar dat vind ik wel heel leuk. Kingston, oh, Prachtig, prachtig. Ja, nee, dat doe je echt heel goed. Maar als er zo weinig variatie is, waarom doe je het dan? Wat is er dan zo leuk aan? De meisjes? Het leer? Het magismo? of ben jij meer iemand die het een boeiende uitdaging vindt om te kijken hoeveel hersenloze stupiditeit je kan hebben? Ja, nou, uh, kijk eens, weet ik veel. Ik doe gewoon, uh... Oh ja, wacht, dus doe, hè. Ja, toch? Wonks mijn opoe is bewaker op een ruimteschip met een mooie baan voor een jongen van Goriër. Je weet wel, een uniform die gaat vaderlijk alleen van een dat laag op de hangt en... Uh... Nou, en die hersenloze stupiditeit. Ja, alles ja, goed en wel, maar meneer hier heeft me nog steeds bij mijn keel. Ja, maar voor plaatsjes in zijn positie. Kijk je in die arme knul. Zijn hele levenswerk is hier een beetje rondklossen en mensen van boord gooien. En schreeuwen. Ja, en schreeuwen. Hij weet niet eens waarom die het doet, die ook. Ach, god. Au, au, au, au. Uh, nou, als je het zo stelt. Ja, zo mag ik het horen, ja. Oké, okay, akkoord, maar wat moet dan anders? Nou, ermee ophouden natuurlijk. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd ook niet zo wel bijzonders. Ja, maar wacht even, dit is het begin nog maar. Dit is natuurlijk nog lang niet alles, begrijp je wel? Oh nee, maar uh, als het jou nou ook verder niet uitmaakt, dan stap met jullie toch maar even die luchtsluizen hierin, dan kan ik ook niet verder, hè? Dan moet en daar nog wat geschreeuwd worden. Ja, nee, maar luister nou! Nee. Oh. Ja, leuk met jullie gepraat, hè, maar beste, hè? Hou oh, oh, oh, op, niet doen! Nee, hey, luister, luister, er zijn die hele werelden waar jij geen weet van hebt. Hier, wat vind je hiervan? Da -da -da -da. Ik dat niks in je wakker, man? Ja, nou hoor, ik zal het met mijn ogen boven hebben. In aanleg, toch geen domme jongen, dacht ik. We kunnen geen kant meer op, hè? Uh, nee. nee, we kunnen geen kant meer op. Ja, Maar jij zou toch iets verzinnen? Ja, maar jammer genoeg hadden we daarvoor dus eigenlijk meer aan de andere kant... van die luchtdichte sluispoort moeten zijn. Nee, maar hoe gaat het nou verder? Ja, Zometeen gaat die sluispoort voor ons automatisch open. en Dan schieten wij de ruimte in en zijn binnen ongeveer 30 seconden gestikt. Oh, dus dit was het dan. Nu gaan we dus dood. Ja, tenzij. Hm? Hey, wacht even, wat is dit hier voor een knopje? Wat? Waar? Uh, oh, nee, nee, het is de bel. Tja, dan gaan we dus inderdaad gewoon dood. Weet je, op een moment als dit... Hè, als ik zoals nu vastzit in een fogolische luchtsluis met iemand van Betelgeuze... en de verstikkingsdood tegemoet ga, dan wou ik echt dat ik had geluisterd naar wat mijn moeder altijd tegen me zei toen ik klein was. En wat zei ze dan? Geen idee, ik luisterde nooit. Uh, leuk hoor. Het Transgalactisch Liftershandboek is werkelijk een opmerkelijk stuk werk. De inleiding begint zo: Het heelal is groot, er. Echt te gek groot. Je gelooft gewoon niet hoe gigantisch, kolossaal, breinbrekend groot het is. Ik bedoel, jij mag dan vinden dat sigarenwinkel op de hoek ver is... maar voor het heelal is dat gewoon een lachertje, moet je horen. En zo gaat dat verder. Na een tijdje komt dit stijltje enigszins tot bedaren. En dan volgen de dingen die je echt moet weten. Zoals het feit dat de fabelachtig mooie planeet bij het Selamin... tegenwoordig zo verontrust is over de cumulatieve erosie... die wordt veroorzaakt door het bezoek van 10 miljoen toeristen per jaar... dat elk netto verschil tussen de hoeveelheid die je eet... en de hoeveelheid die je afscheidt tijdens je verblijf op de planeet... bij vertrek langs chirurgische weg op je lichaamsgewicht in mindering wordt gebracht. Dus het is van levensbelang een rezuidje te vragen als je daar naar het toilet geweest bent... In het artikel dat gaat over het sterven van de verstikkingsdood... 30 seconden nadat je uit een ruimteschip geworpen bent, staat... dat de omvang van het heelal in aanmerking genomen... de kans dat je wordt opgepikt door een ander schip... 1 op de 2 tot de macht 227.357 is. Wat door een verbluffende samenloop van omstandigheden... tevens het telefoonnummer was van een huis in de Jordaan... waar Hugo Ooitens op een erg goed feest kennis maakte met een erg leuk meisje waar hij uiteindelijk geen poot bij aan de grond kreeg. Hoewel de planeet aarde, het huis in de Jordaan en de telefoon nu allemaal gesloopt zijn... is het een troostrijke gedachte dat de herinnering eraan een klein beetje levend gehouden wordt... door het feit dat Amro en Hugo na 29 seconden toch nog werden gered. Zie je nou wel? Ik zei toch, ik verzin wel niet. zeker. Goed idee voor mij, hè? Passerend het te zodat we gered werden. Ja, Schei De kans was astronomisch klein. Zeeuw niet. Het is toch gelukt? Zo. En waar zijn we nu? Ja, Het is zonde dat ik het zeg, maar het, het lijkt je net echt Montazé. Ja, het is een hele opluchting dat je dat zegt. Hoezo? Ik dacht dat ik gek werd. Zeg maar, misschien zijn we helemaal niet gered. Misschien zijn we toch dood? Niet dat zo. Nou, toen ik klein was, hè, had ik steeds een terugkerende nachtmerrie over doodgaan. Ik werd s'nachts gillend wakker. En dan droomde ik dat alle jongens van school naar de hemel of de hel mochten. En dat ik naar Egmond moest. Zullen we maar eens aan iemand gaan vragen wat ik moet voorstellen? Wat dacht je van die man daar? Die daar, met die, met die vijf hoofden die tegen de wand opklimt. Eh, uh, ja. Oh, uh, meneer, uh, pardon. Uh, neemt u niet kwalijk? Ja. Weet dat... je, ja, als dit Egmond is, dan, dan is er toch iets heel geks mee, hoor. Je bedoelt dat de zee stilstaat. Ja. En dat de gebouwen maar steeds af en aan blijven rollen. Dat vond ik ook wel eigenaardig. 2 tot de macht, 100.000 tegen 1 en loop terug... Wat is dat? Het klinkt als een waarschijnlijkheidsberekening. Hé, hey, zou dat soms... Ach nee, wat? Nou, ik weet het niet zeker, maar het betekent in ieder geval dat we in een soort ruimtevaartuig zitten. Het is net of Egmond wegsmult. Sterren wentelen om hem heen. Hey, een zandstorm, Sneeuw? Mijn hey, benen drijven god, weg richting ondergaande zon. Hé hey, god, daar gaat mijn linkerarm. aan. Arm. Hoe moet Die ik nou op een digitaal horloge kijken? Oh, nee. Oh, nee. je, je verandert in een pinguïn. 2 tot de macht, 75.000 tegen 1 en loop terug. Hé, hey, wie bent u? Waar bent u? Wat gebeurt er allemaal? En wat kunnen we er tegen doen? Rustig, rustig, u bent volkomen veilig. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik nu een volkomen veilige pinguïn ben. En dat meneer hier in hoog tempo door zijn ledenwater heen raakt. Oh, laat maar, ik heb ze alweer terug. 2 tot de macht, 50.000 tegen 1 en loop terug. Of geef ik toe dat ik ze liever wat korter heb, maar... Heeft u niet het gevoel dat u ons iets te zeggen heeft? Welkom aan boord van sterschip Het Gulden Hart. Schrikt u niet van de dingen die u om u heen ziet of hoort gebeuren. Het is normaal als u aanvankelijk enig aanpassingsmoeilijkheden heeft... aangezien u van een wisse dood bent gered... op een onwaarschijnlijkheidsniveau van 2 tot de macht 227.357 tegen 1. En mogelijk op een nog veel hoger niveau. Onze kruisstelheid ligt momenteel op een niveau van 2 tot de macht. 25.000 tegen 1 en loopt terug. En we zullen de normale toestand herstellen... zo gauw we erachter zijn wat normaal eigenlijk inhoudt. Dank u. 2 tot de macht, 20.000 tegen 1 en loopt terug. Hugo, dit is fantastisch, man. We zijn opgepikt door een schip met die nieuwe oneindige onwaarschijnlijkheidsaandrijving. Dit is echt niet te geloven, jongen. <lacht> Hugo, Hugo, wat gebeurt er? <lacht> Inderdaad, wat gebeurt er? Naar het zich laat aanzien zijn onze helden gered. Maar ja, aan boord van een schip met de nieuwe oneindige onwaarschijnlijkheidsaandrijving weet je het maar nooit. Ik bedoel, het was uiterst onwaarschijnlijk dat Amro en Hugo op het nippertje werden gered van een bijna wisse dood. Maar was het wel onwaarschijnlijk genoeg? Luistert u voor het antwoord op die vraag volgende week naar de vierde aflevering van het Transgalactisch Lifters Handboek. Ik heb dat als zo'n prachtverteller uh, gevonden. Herman van Run. God hebben ze zijn ziel. Uh, de verteller was hij in het transgalactisch liftershandboek. En inderdaad, volgende week gaan we hiermee uh, door. In uh, de Nacht van het Goede Leven. Um, dat hoorspel dat, uh, werd geregisseerd door Vincent van Engelen en Hans Wijnands, En de productie was in handen van Martin Cleaver. Dat was uh, allemaal uh, KRO. En deze nacht ook. Wat was de rode draad ook alweer, muzikaal? JJ Kale, toch? Zullen we doorgaan met You Got Something? Don't. Hey Ja, wat ik ook zo uh, bijzonder vind aan de muziek van J.J. Uh, Kale... dat is als je, nou, als je het oppervlakkig beluistert... voor bewijs van spreken de eerste keer... dat je dan denkt, nou, het is een echte eerlijke recht to recht muzikus. Maar dat is helemaal niet waar. Het was een soort geluidsalchemist. Hij had uh, bij zijn woning een, uh, een, een, nou, laten we maar een geluidslaboratorium uh, noemen... waar hij continu experimenteerde met... Uh, elektronische effecten. Hij was een van de eerste gebruikers van een ritmebox. En uh, hij verbouwde gitaren net zo lang tot ze een heel idioot geluid hadden. Maar al die idiote geluiden bij elkaar zorgden weer voor muziek die met zijn poot op de grond stond. Dat vind ik heel bijzonder aan de muziek van J.J. Kale. Iets heel anders nu. Ik heb ooit het genoegen mogen proeven in Detroit rond te lopen. Dat is tegenwoordig niet meer zo leuk, want de stad is bankroet... en is een grote puinhoop. Iedereen is werkloos. De, het is Motown niet meer, zal ik maar zeggen. Maar ik heb het genoegen gehad om voor de Motown-studio... waar het allemaal begon te staan. En dan zie je een heel onogelijk huis. Gewoon een, een, een woonhuis, een beetje van hout. Stelt helemaal niks voor. En daarin zit dan een studio die zo klein was dat uh, de technicus zat één hoog en in de kelder uh, zat men te spelen. Er uh, was ook geen oogcontact met de technicus. Dus op een gegeven moment ja, dan dacht je, ze zullen boven wel klaar zijn... en de band gestart hebben, zullen we maar gaan spelen. Dat stel ik me dan voor bij, uh, bij dit bijvoorbeeld. Marvin Gaye, And that's the way the love is. Maar je moet je dus voorstellen, dit soort hits werd op kantoor geschreven. Gewoon tussen negen en vijf. En dan kwamen de schrijvers Holland, Dozier en Holland... die kwamen op kantoor, die gingen dan zitten. Uh, en uh, nou, Robert Long heeft het eerder vannacht uh, in dat interview gezegd... je moet niet wachten op inspiratie, je moet gewoon aan het werk. Dus dan werd er een hit geschreven. Deze bijvoorbeeld, That's the way the love is. J.J. Kiel nog eventjes, hè. Ride me a me high.